Hollands glorie.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 Want ik ben er nou wel achter dat al die inschrijvingen een wassen neus zijn. Bedoelt u dat alles van tevoren is bekokst? Of? Daar ben ik van overtuigd. Er is altijd kwel, uh, nog eens kwel die met de buit gaat strijken. smerige hufter. Toen het transport werd aanbesteed van een rotsbreker naar Stavanger. heb ik als proef op de som ingeschreven voor 300 gulden. Oh. Een belachelijk bedrag natuurlijk. Maar kwel kreeg de opdracht. Dus dat kan nog wel even duren. Hmm. Uh, de jongens begrijpen niet wat er aan de hand is. Ze zeggen. Uh, vroeger hadden we toch werkplantie.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 Wat een Als je niet uitkijkt, dan sla je zo met je hartsens zeggen, steken aan. <laughs> en dat is het kanaal nog maar. Kan je vast wennen. Geloof niet dat we erg hard op schieten, meester? Nee, we draaien volle kracht, maar we houden de sleep nauwelijks gaande. Dat oh, betekent een strop voor zeker een dag of drie. Uh, en dat kost een vracht aan kolen. Die pestingen zijn een zwaardere trek dan ik gedacht had. Kolen is nou nog geen probleem. In Algiers stampen we er weer vol.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 Batavia. Gelukkig. Als er dan toch oorlog komt, is die mooi uit de weg. Poort Zuid. Later dan we verwacht hadden. We hebben een hoop kostbare tijd verloren. Ja, eerst dat rot weer in het kanaal en toen die bergen Algiers. We leggen zeker een dag of tien achter op ons schema. Als je mij vraagt, is de kans op een vrije oversteek zo goed als verkeken.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 Zuid, zuidoost, tussen de Malediven door, Sunda. Stuur een kolenschip vooruit. Dus het is toch nog niet eens zo'n een gek idee. Dat moest kunnen. Bunkeren in volle zee, op een blakke dag. Het hoeft er niet eens in de windschaduw van een eiland te zijn. Als die kaart goed is, wanneer zou de bunker zo wat leeg zijn? Nou, hier. Ongeveer 200 mijl westen, straat Zunda. Nee. Daar moet volgens mij de zee tegen die tijd rustig zijn. Geen wind, geen stroom, de gewone deining. Als we daar dan eens een kolenschip naartoe zouden sturen. En hoe wou jij dan bunkeren? Langs zij komen soms, uitgesloten met die deining. Met de sloepen? <laughs> Vergeet het maar. En toch laat dat idee me niet met rust. Maar als we dat dansje gaan maken, kaptein... dan mogen we die transporteurs wel in ballast laten varen. Want geloof me dat dat braaf gegierd zal worden. Ja, ja, ja, natuurlijk. Ballast. Verdomd ik heb het, mannen. Die twee transporteurs nemen ieder vijftig ton kolen in ballast. Natuurlijk, ja, dat is het. Ja, zo simpel als wat. En dan op een stille dag bij bunker in volle zee met de sloepen uit de transporteurs. Het ei van Columbus? Wat je zegt? Als dat lukt, dan wordt de Fury de eerste sleeboot die onder de moesel is doorgedoken. Aan het werk dan, jongens. 300 ton in de Fury en 100 in de transporteurs. Het is 3000 mijl, maar we wagen de sprong. 27 mei.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 Zeg, kok. Ja, wat is er? Kun je nou niet wat anders maken als die kleren zooi? En wat hadden die heren dan willen hebben? Fasant, leebout, chateaubriand? Als je nou eerst eens goed brood leren bakken? Die troep die je nou op tafel zet, loopt gewoon onder je handen vandaan. Ik kan er niet tegen op pakken, geloof mij nou. Komt allemaal door die verratte vochtigheid. Nog even iets en, en dan kan ik kan allemaal spullen overboord zetten. 6 juni.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 En school. Mijn welke leren, die vrouw? Ik trap je hassers in elkaar. Geef terug! Smerige schot! Of ik breng al jouw botten in je lijf. Hé, hé, hé! Wat is dat? Zijn jullie een maan op? Hier hier! Ophouden! Op weg. Hou op school? Wat? Laten we los! Pijlen, we zullen niet het steen! Hier blijven! wat is hier dan? Ach, een beetje moeilijkheden scheiden, kaptein. Ja, zeg op school, wat is er? Oh, kaptein. Hij had een foto van een meid die zijn kooi hangen. En ik niks. Ik heb 30 dagen naar die meid kijken en Toen ben ik razend verliefd geworden. En, en, en toen heeft die vuilak die foto uit mijn koor gehaald... en is zijn eigen gespijken. is dat... Maar die meid is van mij. Ze staat te liegen. Ze is van mij. Je staat te liegen dat je buis. Oh, die fik zal je van rotte uit je hart te stappelen. Die meid is van mij. Kallen naar jullie, kallen. Eens kijken. Vertel op, Hannes, waarom maak jij zo druk over die meid? Is er iets bijzonders aan soms? Ik kan het er niet in afkijken. De heer zijn maar domdrukken, hè? Kijk, er is wat een lekkere zoet wat een mietershalsie, wat, wat een sap van een uitbouw. Ja, ja, ja. ja. En jij, school? Ik, ik, Kantein, heb u geen oog? Geen gevoel van proporties in uw met met permissie. Daar, daar, Katijn. daar in die dijen zit het feest van die meid. Die er uit er geen kijk op, Wat er geen weet van die vader over. Wie die benen ziet die heupies. Nou ja, Kantein... Alsjeblieft. Jij het bovenlijf en jij de benen. Hebben jullie allebei je zin? Ja. Nou makker. We nou opgedonnen, allebei. En wie is er zal om hier nog sporteling over te maken gaat in de ijzers? Maak dat je weggoed. Dertig dagen geleden zijn we van Aarde vertrokken. En we varen nou hier tussen de Malediven. Hoeveel kool heb je verstookt? 180 ton. Er is dus nog 120 over. Dat betekent een verbruik van zowat 6 ton per etmaal. Dat houdt in dat we nog genoeg hebben voor, voor een week of drie? Nou, ja, dat is ruimschoots voldoende om een plaats te bereiken waar, volgens de weerkaart, mooi weer en matige deining verwacht kan worden. Het ziet er vrij gunstig uit, moet ik zeggen. Hoewel ik het toch beter zou vinden om in de luurte van deze eilandjes voor anker te gaan en hierbij te bunkeren. Nee, ik vind het een tijdstip te vroeg. Laten we maar vertrouwen op de weerkaart. Zo je wilt, schipper.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 Denk je dat een Dalias zou groeien? Dat zou me een zorgwezen zijn. Hey, als ik er zo wonen, zou ik het met mannen met allemaal mooie, poezelige vrouwtjes zingen. De... Ja, ja, ja, ja, dat weten we nou wel. Je moet zien dat je dirigent wordt van een damesorkest als je eenmaal slappe benen gekregen hebt. Dan kun je je levensavond lang de ooes serenade en de maat slaan op een stoeltje tot ze je begraven met de treurma's van Harlem. helemaal niet gek, helemaal niet gek. Jij altijd met je geklets. Ik vind het beneden de waardigheid van een volwassene. om altijd maar over vrouwen te praten. wat pakietjes zijn die op hun twintigste jaar het raam uitfladderen. Maar ja, het zijn Au. toch ook pakietjes? Jij kijkt nog eens een haai op apenbenen als echtgenote. Die zou je met de degen rollen die flauwe curve uit je tabana kan <laughs> De Malediven liggen weer achter ons. en we zijn begonnen aan de tweede trek van de reis.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 Jij bemandt met Abeltje de eerste sloep en je blijft daarom de leiding op je te nemen. Koba en School roeien de tweede. Bullen zit met drie mannen op de transporteur, dus handig genoeg lijken. me. Laat de sloepen strijken. Ga je gang, ik neem over. Hij komt, hè. Sloepen strijken, boots! Bakboord, sloep strijken! Prompen in de boot, roer aanhangen! Vangrijk naar voren! Voortdagel stijgt, achter de takel. Kom je niet even boven, hè? Nee, hey, blijf in die sloot. Stuur maar voor mij toe. Hé. Hey. Hallo, sir. Ah, die pullen. Hoe is die hier? Die rotte vervelen. Leiden we wat te doen krijgen. Kijk, de ontvangstcomité staat al klaar. Met de eerste snoepjes. Nou, ja, dan moeten we maar beginnen, vind ik. Kom op, jongens. Gooi die man dan maar even. Rek de haaien zo vlak om de sloep heen. Die kringen gaan niet eens weg uh, als je zo'n brok steenklokt op ze schoot. Wacht op iemand, wat ik je brok. Wanneer jij die wijsheid vandaan snuffelt? Uh, Uit een boekwerk waar jij op je tachtigste te stom voor zal zijn. Nou, dat is een dag van hard werken geweest, mannen.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 Dan moet je met die ketel naartoe, Kees. De jongens op de transporteur zijn al een paar uur bezig, kaptein. Ik ken ze overstappen. Ik wou ze een verse mok thee brengen. Nou, als u het goed vindt. Dan... Natuurlijk ga je gang. Zorg maar goed voor je kuikens. Ah, die pullen! die Kees. Hé, hey, blijf je weer zien. Hoes. Goed. Nog even, en we gaan in Priok samen een vispilsje drinken. Ja, dat is afgesproken. Hey, kom je ons weer brengen? Ja, een mok thee. Een mok thee? Dat zal best maken. Jongens, Kees hebt thee. Ah, ja, neem jullie maar. Hey, hey, de de kees. Kees. Ja. Ja, die Kees zorg er ook wel dan voor. Dank je. Ja, ja, en als het smaakt, ja, ik, ik heb nog meer dan maar gegeten, ja, hoor. hoor. Nou, je, je zegt het maar. Wat ja, moet ja, ja. Ah, ja. Kees, voortaan. Verder rond, meester. Nee, het Nee, nog rustig. Blijf die zakken. Nee, het is! Het is niks. Luister, vuil eraf wezen! Over oh, zo hard We moeten gaan! de beste vriend! De beste vriend die ooit ademt! Verdomme! Oh, oh, verdomme! Hij had ons tegengegeven. En toen wilde hij tegen de reling leunen, maar die was voor het bunkeren weggenomen. Hij had geen schijn van kans tegen die rotbeesten. Er zijn nog tegen me die liggen op iemand te wachten. Verdoemd heb gelijk gekregen. Wat is er nou verdwenen. Wat doen we met zijn spullen? Doe maar eens een zak. Die boek ook? Ja. Hier. Kookboek voor dames. Ja. Ja. Heeft je nog gebruikt toen je een tijdje kok was op de Jan van Gent? Ja, tijdens die malaria-periode. Ja. de la Reine. Ja. op Brandewijn. En in plaats van kruiden dan niet peper. Peper, peper en nog eens peper. En dit? Sam de Vries. Wondergevallen zo aan als in. Al dikmaal is het gebeurd dat men door nood mensenvlees heeft gegeten. Dat boek zou ik graag willen hebben. Natuurlijk, Abtijn. De rest zullen we opbergen. Het is jammer. Nog een vandaag wat varen. We zijn in Priok. We staan in de kant waar we luisteren maar eens.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 Er blijft niet veel over. Kijk die malle flip nou eens over de vloer zwaaien. Hij heeft wel iets moois uitgezocht. Niet bepaald die haai met apenbenen die jij hem voorspelt Laten we zo gang maar gaan. Komt er toe? Batavia. Het nirwana. Ik heb altijd gedacht: als we dat halen, dan wordt het slapen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 Dat zijn redenen zorgen waar de simpel zeeman geen weet van heeft. Ons vak is varen. Waarheen, waarom en wanneer, dat moeten de boeren aan de wal eruit uitmaken. Dat is makkelijk gezegd. We zijn de zeelui, zeker. Maar we zijn nou ook de boeren aan de wal, vergeet dat niet. Verdomd, je hebt gelijk. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er wel over gedacht. Maar ik heb mezelf in slaap gesust met de gedachte. Als dit lukt, zal het zo'n wind maken... dat er geen zorg hoeft te bestaan over een volghoek Kinderlijk eigenlijk, om je zo voor de gek te houden. Hm? Ik kan het indenken. Soms is de hoop op geluk zo sterk... dat er bijna een zekerheid wordt. En het verstand, het zwijgen, wordt opgelegd. Het verstand? Dat is maar een vaag begrip. Eigenlijk heeft me dat nog nooit iets opgeleverd. Wat bedoel je? Dat ik mijn verstand had gebruikt...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 Maakt het veel verschil. Dat moet je zelf maar eens proberen. Nou, misschien doe ik dat toch wel. Ik heb nog nooit van mijn leven gesnoeid. Maar die kroepelenkoek, daar zou ik mijn graf mee willen. <laughs> Hoe is nou ook alweer die Maleise naam voor... Uh... Voor wat? Uh, nou, nee, laat maar. Ik kom nog wel op. En dan ga ik nou dansen. Wauw, dat ik dat nog mag beleven. <laughs>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 Oh, dank u, meneer. U bent zeer vriendelijk. Houdt u ook zo van ballen, meneer? Van ballen? Oh, bals bedoelt u. Ja, natuurlijk bal. Oh ja, ik ben een gek op. Heerlijke muziek, ja? Mieterse zus. Zeg, ik heet geen zus. Oh nee, Wat weet je dan? Ik heet niet je, ik heet u, meneer. Mijn naam is mevrouw van Drentelen van Soesterberg. Alsjeblieft, dat is een hele mond vol. Maar u dreddelt best wel, mevrouw. Met u was ik van hier naar Soesterberg. Oh, u bent een gekker, ja. Die meneer.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 Ik ken je alles en iedereen. Nou, dat komt er mooi uit. Op de torn hierheen ben ik mijn kok verloren. Als u iemand weet. Zeker weet ik, hè? Een ex-kok van de marine. Ziet hm. eruit als een baby olifant die op zijn achterpoten probeert te lopen. <laughs> maar als je eenmaal zijn rijsttafel hebt gegeten, dan weet je dat hij een kunstenaar is. <laughs> dat klinkt veelbelovend. Ja. 15 jaar in de dropengevaar. Afgekeurd wegens ziekte. En hier getrouwd met een baboe. Hij heeft blikkenmolen. Nou, dat zegt me niet veel. Hm. De baboe is nu dood en bleek hem al werkloos geworden. En we willen weer terug naar zee. Dat kan. In ingewijde kringen hier is hij een bekende figuur. Men gist nog steeds een aantal van zijn kinderen. Oh. Want die baboe is niet de eerste. Een officier voor gezondheid die het weten kon, heeft dus vastgesteld 85. Nee. Waarvan 73 dochters. Als je ze niet allemaal mee aan boord neemt, kan ik komen. Afgebroken. Dat maakt zich een ja. Zit u hier al lang? Een mensenleven.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 Waar voor ons allebei een stoot geld op te verdienen is. U maakt me nieuwsgierig. Ja, deze kijkt. Kijk eens. De zuidkust van de Frederik hendrik Zo, daar zijn in het weg. Twee weken vaar. Hè? Daar ligt een schip. Een praam van 6000 ton. De Moira van de PNO. Een gloednieuw schip uitgebrand op de Medemvojens. De kapitein heeft er hoog gezet toen het vuur uitbrak. Het kreng is zo fier naar uitgebrand dat ze een katalog moet hebben.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 Ik ken het een vak niet. Ik ken het archipel niet. Ik heb die kust wel dertig keer bevaren. Ik ken de stromen die er draaien en het tuig dat er Als het blijkt dat we niet zonder vijftig koelies kunnen klaren, laat dat dan maar aan mij over. Hoe? Ik stamp vijftig maal de grond, uit het zeewater als het moet. Maar alleen red ik het niet. Daar is de te zwak voor. En als jij bang bent voor het risico, ik zet het hier met mijn als onderband. Maar ik raak geld.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 Klinknagels, bouten, kettingen, teer, cement, balken en hout voor de bekisting. Maar wat wij met al die geweren en kleewangs in de kaart uit moeten doen is mij nog niet duidelijk. Dat is een advies van Ram. Die wel vreemde adviezen. Drie kisten vol kerstboomversiering. Wie houdt het in zijn malle hoofd? Een kerstboomversiering? Ja. Malletjes en belletjes, vogeltjes, kerstmannetjes, Engelaren en alles meer. Wat ja, moet je daarmee? Ja, dat weet ik veel. Ik heb een heel Batavia voor op te moeten zetten.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 Zaken ziet er sinister uit. Ja, dat is niet erg ontwikkeld. Nou fijn. Morgen zien we wel verder. Zorg voor een dubbel uitkijkflip met het geweer bij de hand. Rang heeft gewaarschuwd voor de Papuas. Overdag zijn het Engeltjes, zegt hij, maar als ze de kans schoon zien, snijden ze s nachts de strot af. Ik ben blij dat die nacht om is. Wat had ik dan een geweer met Jatten. Ik voelde me niks lekker met die ze er in het bos. Moet je eens kijken. er lijken er wel honderden. Ik zie hoe anders ze met die kano's omspringen. Het zijn toch gewoon halve boomstammen, hè? Zou het dat nou mensen eten zijn, kok? Geloof dat maar. Je zou de sendeling op een rijtje moeten zien staan... die de smeerlap al opgepuzzeld hebben in de der jaren. Meen je dat nou? Die snij je net zo makkelijk je uit van je lijf als in die aardappels in te als die doorhakken je leven te pakken krijgen, dan slaan ze je dubbel. Stoppen je met je poepetomlaag in een omgekeerde bijenkorf. En hangen je in een boom en laten dat de vrouwen komen. Vrouwen? Waarom? Nou, die dansen om jij heen op de maat van de rinkelbom. Die het opperhoofd op zijn heupen slaat. En daar zingen ze dan ook nog bij. En als ze dan aan het refreintje zijn, dan gooi, hiep, gooi, steek je met de spieren je door met tormentatie door de kiertjes van de bijenkorf heen. En iedere keer als je beweegt van de pijn of van de schrik, dan zak je dieper in die bijenkorf. Ze zingen de dans en pesten je net zo lang tot je met je toeter uit het gat steekt dat onder in de korf zit. En dan mogen de meisjes onder de achter je billenstuk slaan met een stelletje knukkels, net zo lang tot je dood bent. En dan wikkelen ze je de pisangblaren, steek je in een pot en laten je zo een uurtje wat zudderen met een dikke foobie, een stukje sambal, ding ding.